Saadi Gaddafi, een zoon van de vroegere Libische leider Gaddafi, heeft geen huisarrest meer in Niger. Hij vluchtte vorig jaar naar dat land waar hij asiel aan vroeg en sindsdien onder huisarrest zat. Zijn advocaat zegt nu dat hij vrij is om Niger te verlaten, al moet daarvoor wel een reisverbod van de VN worden opgeheven. Volgens Franse media wil Saadi naar Zuid-Afrika. Saadi Gaddafi is de derde zoon van de Libische leider, die vorig jaar tijdens een volksopstand werd afgezet en gedood.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 Het weer vannacht droog, in het binnenland kans op mist... minima tussen 14 graden aan zee en 10 in het zuiden. Morgen eerst grijs, later overal zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie een file op de A10-ring Amsterdam... de Nieuwe Meer richting Watergaasmeer. Daar staat tussen knooppunt Amstel en Watergaasmeer... twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Lijsttrekkers kibbelen deze dagen om de gunst van de kiezer. Bezuinigingen op de korte termijn voeren de boventoon. Op Radio 1 kijken we in Lunch en Casa Luna. Verder dan de waan van de dag. Aan de hand van zeven thema's praten we over de toekomst van Nederland. Vandaag staat de gezondheidszorg centraal. Eh, te gast is Jan van Gijn. Emeritus hoogleraar neurologie uh, en ook als uh, behandelend arts... was hij trouwens verbonden aan het UMCU, het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast was hij twaalf jaar lang hoofdredacteur... van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij schreef het boek uh, Lijf en Leed, Geneeskunde voor Iedereen. Een mooi boek, interessant... Goed te lezen, voor iedereen ook. En u heeft hem uh, misschien ook wel gezien in de afgelopen serie... van Kijken in de Ziel van Koen Verbraak. Die is niet zo lang geleden afgelopen, die serie. Ik heb vandaag nog even een aflevering gekeken. En, en daar zat uh, ja, mijn gast Jan van Gijn ook in. Hartelijk welkom in Kaas nu. Dank u wel. Um, ik wil graag met u even beginnen met de opening van het 8 uur journaal. Ik weet niet of u het gezien heeft vanavond, maar dit was het eerste nieuws. Goedenavond. Als je een hartaanval krijgt of een herseninfarct... dan ga je naar de afdeling spoedeisende hulp die het meest dichtbij is. Klinkt logisch. En toch moet dat veranderen, vindt zorgverzekeraars Nederland. Want bij die hulppost die het meest dichtbij is... is de zorg soms helemaal niet goed, zeggen de verzekeraars. Eerste hulp aan zwaargewonde patiënten... zou voortaan in een kleiner aantal topziekenhuizen moeten gebeuren. Ja, bijvoorbeeld bij een, een, een herseninfarct. Uh, spoedeisende hulp, daar heeft u als neuroloog ook veel mee te maken gehad... Als u dit nieuws hoort, wat denkt u dan? Goed idee? Nou, dat, dat, daar kan ik me wel een beetje in vinden. hangt er een beetje vanaf hoe lang uh, iemand onderweg is. Maar ik kan me voorstellen dat een beetje extra reistijd wordt goedgemaakt... door uh, meer deskundige hulp. Dat is in principe niet zo'n gekke gedachte. Want heeft u ook het idee dat er veel uh, minder goede uh, spoedeisende afdelingen zijn... Ja, dat is natuurlijk maar een heel klein deel van de gezondheidszorg. Hè, die uh, mensen bij wie er acuut iets moet gebeuren, uh, ja. hartinfarcten, herseninfarcten. En uh, daar is elke minuut belangrijk. En dan uh, kan ik me zo'n regeling wel voorstellen. Maar het is maar een heel klein deel van de hele gezondheidszorg. Ja. Nee, maar het klopt dus wel dat, dat lang niet elke afdeling even goed is? In die spoedeisende dingen, uh, dat klopt. Ja. ja. En uh, nou ja, aan de ene kant kan je dus dan misschien betere uh, zorg garanderen... en aan de andere kant is het ook goedkoper. Want anders doen die verzekeraars het niet. Uh, de, de, ik weet niet of ze daar sommen bij maken. Dat, dat zal haast wel. Uh, maar zorgverzekeraars hebben natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid voor kwaliteit... maar ze zullen ook wel aan, aan het geld denken. Ja. En hoe, hoe ziet u dat dan voor zich? Want ze hadden het nu over de regio Den Haag, geloof ik, of Rotterdam. Waar dan zes ziekenhuizen zaten met spoedeisende hulp. En dat zouden er dan twee moeten worden. Moet dat echt enorm ingerekt ja, worden? Ja, weet u, uh, ik ben een dokter. En uh, ik, ik weet heel goed wat de principes van de geneeskunde zijn en die... Die, die komen soms een beetje in de knel uh, door de maatregelen van politici. Maar u moet mij niet vragen of je in het Westen drie of vier uh, centra... Ja, nee, maar ik bedoel dus dat, dat een derde moet overblijven. God. Ja, nou, in, in het Westen zitten we zo dicht op elkaar. Uh, en zonder nou te zeggen, het moeten er twee of vier zijn. Het, het, het, het kunnen er best wat minder zijn, dat denk ik wel. Maar dat geldt dus maar voor een heel klein deel, namelijk die acute zorg. Want, want je kunt het niet op, de grotere, uh, zeg maar op het grotere geheel toepassen... Niet, niet ook zoveel ziekenhuizen gewoon laten verdwijnen? Nee, de gemiddelde patiënt die naar een ziekenhuis gaat... Die, die heeft heel iets anders dan een herseninfarct of een hartinfarct. Die, die heeft hoofdpijn of rugpijn. En, en daar gelden hele andere uh, zorgen voor. En die, uh, die kunnen best uh, dicht bij huis. Ja. Jan van Gijn, neuroloog en zorgleraar neurologie. Verbonden, zei ik al net, aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uh, tot kwart voor één te gast in Casa Luna. Ik wijs u even op de site van ons programma, radio1.nl. Daar kunt u uh, meer informatie vinden over deze aflevering... of over andere afleveringen van Casa Luna. U kunt zich daar ook uh, aanmelden voor onze nieuwsbrief. Morgenochtend is dit gesprek dat ik nu met meneer van Gijn voer uh, alweer te beluisteren. En ik wijs u ook nog even op de Facebook-site van Kaaseluna, want daar staat ook van alles op. Goed. Um, ja, wij hebben, wij hebben het over uw praktijk, over uh, uw ervaring met. Uh, met uh, nou ja, als hoogleraar. Ook als behandelend arts. Maar we kijken ook even naar de gezondheidszorg in het algemeen en naar de toekomst. Want dat is in de politiek is natuurlijk heel erg speeld. En de vraag is dan: kan het goedkoper en hoe moet het goedkoper? Nou, weet ik dat u in uw boek ook gezegd heeft van. Uh, soms is het. Heel goed om niet te behandelen, maar wat langer te praten. Absoluut. Ik kom straks op, op, op, op waarom het goed is. Maar zou dat ook goedkoper zijn? Ja. Ja, want... Uh, um, de, de manier waarop de gezondheidszorg nu uh, voor een groot deel is ingericht... is um, alsof uh, gezondheid een uh, kwestie is van... een kapot onderdeel vervangen. Alsof uh, er een bougie uh, vervangen moet worden. En uh, zo denken veel mensen over het menselijk lichaam... en over hun eigen gezondheid. En als je, als je over je lichaam denkt als over een auto... dan denk je, nou, dan moeten er maar heel gauw allerlei uh, scans gemaakt worden... en uh, veel techniek. En dan kunnen ze precies zien wat er aan de hand is... en dan kan dat verholpen worden. Maar de, de doorsnee pijntjes waar, uh, voor mensen naar de dokter gaan... of pijnen, hè, want dat kan soms weken, maanden, jaren duren... die, uh, die, die zijn niet met scans op te lossen. En uh, het, het probleem is dat als je een, een ziekenhuis als een winkeltje ziet... Uh, waar mensen uh, komen om uh, te krijgen wat ze willen... dan um, kost het soms veel tijd om aan een patiënt uit te leggen... dat het beter is om een scan niet te maken... Uh, niet alleen omdat het dan kosten bespaart, omdat die scan overbodig is... maar ook omdat die scan schadelijk kan zijn. Want je vindt op uh, scans heel vaak afwijkingen van de normale anatomie... omdat iemand dan geen 18 meer is van binnen. Mm -hmm. En dat is normaal, dat zijn een soort grijze haren aan de binnenkant. En dat uh, kan uh, weer zorgen op zichzelf geven. Dus je begint een consult met... Één probleem, namelijk de patiënt heeft ergens pijn... en je eindigt met twee problemen. De patiënt heeft nog steeds de pijn... maar ook een scan waar iets niet helemaal goed is... en die elk jaar herhaald moet worden. Bijvoorbeeld als een scan van je hoofd is. En uh, de röntgenbesprekingen waar ik de laatste maanden bij heb gezeten... die gingen voor een groot deel over het herhalen van toevalsbevindingen. Dus... Er wordt maar gescand, omdat mensen dat graag willen en omdat ziekenhuizen dat ook uh, uh, profijtelijk vinden. Het is een consumptieorganisatie uh, uh, uh, geworden. Ja. Wat, wat bedoelt u met toevallige bevindingen? Nou, dat um, uh, aan uw rugwervels. Uh, u, u, u bent een gezonde jonge man, maar ik weet zeker dat aan uw rugwervels wel een haakje uh, niet goed zit. Uh, anders dan toen u uh, 17 was. Ja. En naarmate je ouder wordt, uh, verouderen die wervels. En dat is helemaal normaal. Daar moet vooral niks aan gebeuren. En als je rugpijn hebt, dan uh, gaan die uh, normale veranderingen. die gaan soms voor afwijkingen worden aangezien. En dan gaan ook wel mensen uh, aan, aan opereren. Ja, dus, dus ik kom bij de dokter, ik zeg ik heb pijn. Die dokter die, die maakt daar een foto van, die ziet een kleine afwijking... en die denkt, oh dat zal het wel zijn. Dat gebeurt vaak en ik denk dat je drie kwart van de rugoperaties kunt schrappen. Echt? Drie ja. kwart? Ja. Maar, maar ik heb wel pijn in mijn rug, wat moet ik dan doen? Nou, dan moet u uh, een, een gesprek hebben met de dokter... die allereerst uitlegt waarom die scan geen goed idee is... en verder moet die dokter vragen hoe uw leven in elkaar zit. Want een huisarts heeft als grote... Pluspunt dat hij de sociale achtergrond van de patiënt meeneemt in zijn consult. Maar die huisarts die kan soms niet op tegen de wens van de patiënt... om naar een ziekenhuis te gaan, want daar kunnen ze het toch beter. Maar ook die ziekenhuisdokter die moet eh, niet een onderdelendokter zijn. Die moet niet alleen over knieën of over neuzen gaan... maar die moet ook de patiënt als geheel nog zien. En die moet vragen hoe zit uw leven in elkaar? Hoe slaapt u? Hoe is uw werk? Hoe is uw gezin? En daar ligt in een heel groot aantal van de gevallen de oplossing. Ook als je last van je rug hebt? Ook als je last van je rug hebt. Je kunt rugpijn hebben omdat je somber bent, omdat je veel klappen van het leven gehad hebt, omdat je angstig bent. En dat komt er in een gesprek uit en voor dat gesprek moet je tijd nemen. Maar dan, dan moet je dus doorverwijzen naar iemand die van die psyche veel meer verstand heeft? Of? Um, dat hoeft niet, uh, want de specialist uh, kan een patiënt uh, uh, nakijken. Uh, en uh, in mijn geval kunnen we alle zenuwen zo'n beetje doormeten. Dus dan kunnen we zeker weten, er zit niks in de knel. En dan kun je tegen de huisarts zeggen, uh, er is geen uh, narigheid. Uh, maar er is wel rugpijn. En dat moet uh, behandeld worden door uh, die of te oefenen of uh, een beetje te praten. en uh, duidelijk te maken dat het geen kwaad kan. en dat die rugpijn wel vanzelf overgaat. Huisartsen zijn daar heel goed in. Maar ziekenhuisdokters moeten niet vastlopen in hun techniek. Ja, maar nou heeft u in dat boek. Er zijn heel veel voorbeelden uh, beschreven vanuit de praktijk. en daar waren ook mensen bij die 15 jaar lang last van hun. Nou, ik weet niet of van de rug is, maar in ieder geval of van pijn hun nek. Ja, ja. Ja. En, ja. Maar dan is toch een rare boodschap om te zeggen. ja, dat is toch echt. Uh, omdat u altijd zo somber bent. Nou, dat zijn dan de mensen die bij pijnteams komen, waar ik ook gewerkt heb. En, um, ja, die, en die komen bij pijnteams als al die operaties niet geholpen hebben. En dan, um, en, en dan zien ze soms na vier of een enkele keer na vijftien jaar... voor het eerst iemand die doorheeft dat de onderliggende probleem somberheid is. Ja. En dat is echt in driekwart van de gevallen? Zo. Van de gewone hoofdpijn en rugpijn is... is de, het merendeel... Uh, komt uit de ziel. Ja. Jeetje. Zonder dat mensen dat weten. En dat is dus moeilijk te begrijpen. Hoe kan het nou dat ik rugpijn heb... Uh, en, en, en dat daar niks stuk is? Hoe kan dat nou dat dat uit, uit mijn hersens komt? En dan leg je uit... ja, dat, dat, dat komt niet omdat u... Uh, uw zorgen in uw rug stopt... Uh, maar het, het pijnsysteem... in uw hersenen is een beetje te scherp afgesteld. En... Uh, dat kan je, daar kan je allerlei vergelijkingen voor gebruiken, zoals een, een alarmsysteem wat tegen inbrekers bedoeld is. Maar dat moet niet afgaan als er een muggetje doorheen vliegt. Nou, bij u is het zo scherp afgesteld en dat geeft pijn, terwijl die er niet zou moeten zijn. En die afstelling, die kun je veranderen? Die, die kun je veranderen, niet uh, door één prik of door één toverspreuk, maar wel door een bepaald beleid waarbij die patiënt allereerst van de zorg wordt afgeholpen... dat er niks ernstigs achter zit. Ja. En dat, dat, dat kan ook zonder scans. En, en dat is goedkoper. Ja, precies. En daar gaat het om. <lacht> uh, maar is het, als, je nou, als je niks kan vinden... De, dus de, uh, er, iemand heeft last van zijn rug of van zijn nek... en er is inderdaad helemaal niks te vinden. Er worden allerlei onderzoeken gedaan niks te vinden. Is het dan altijd iets psychisch? Of kan er dan nog iets aan Nee, dat kan je, je kan natuurlijk best uh, te dom zijn als dokter. Uh, uh, <lacht> um, uh, voordat je... Op dat, uh, op dat lichaam- en zielprobleem terechtkomt... en daaraan gaat werken, moet je, moet je twee dingen gedaan hebben als dokter. Het eerste is, je moet je gewone werk hebben gedaan... en, en behoorlijk zeker weten dat er niks stuk is... Ja. met je gewoon lichamelijk onderzoek. En, dat behoor een, en behoorlijk zeker is... Uh... Goed lichamelijk onderzoek. Ja. Dat kan een internist, dat kan een neuroloog en daar kun je heel veel mee te weten komen. Desnoods een beetje bloedonderzoek. En het tweede, tweede eis is dat je signalen opvangt die wijzen op die psychische invloed. Hoe slaapt u? Ja, nou, nou, ja, nou, nou u dat vraagt, dokter, dat is toch wel een heel groot probleem. Ja. En dan blijkt dat iemand chronisch moe is of chronisch piekert over een verslaafde zoon. Of een scheiding die onverwerkt is. Ja. En dat maakt de geneeskunde zoveel mooier als ook de, de kniedochter en de neuzendochter... Daar is aan denkt. Doen veel kniedokters en neuzendokters dat? Hebben ze dat geleerd? Tegenwoordig leren ze dat vaker dan vroeger. Ja. Maar het is niet heel erg algemeen. Want de tendens is nog steeds dat veel dokters... toch vooral willen gaan behandelen. Medicijnen ja. geven, ja. snijden, ja. wat dan ook. Iets doen. Doe ja. iets. Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat komt door de, door de, door de verkaveling van de geneeskunde. Waardoor het is steeds moeilijker uh, het vak. De interne geneeskunde was vroeger een heel vak. Dat was alles wat geen chirurgie was, was interne geneeskunde. En de, de viel het, her, het zenuwstelsel en de hersenen vielen daar ook onder. En nu heb je de cardiologie en de endocrinologie, en de nierziekte, en de leverziekte en de darmziekte. En, uh, en nu be begint het darmkanaal alweer herverkaveld te worden. Je hebt maagdokters en endeldarmdokters en ga zo maar door. En dat gaat maar verder. Maar dan zou je kunnen denken dat, dat die dokters steeds beter worden. Want die hebben een klein terrein, dus daar weten ze alles van. Jawel, maar je moet het, het, het zicht houden op, de, op het hoofd wat, wat erop zit. Ja. En wat zich daarin afspeelt. Want door zo uh, in te zoomen op details, verlies je het grote geheel uit het oog. Absoluut, ja. Wanneer, wanneer, hoeveel jaar was u al dokter toen u erachter kwam eigenlijk? Oh, een heel tijdje. Um... Nou, niet zo heel lang, maar laat zeggen ergens tussen mijn dertigste en mijn veertigste. En, ja, en dan begon... zijn alleen maar sterker geworden. Ja? Ja. Want, en was dat een schok eigenlijk om dat uit te vinden? Nee, dat komt langzaam. En, dat, en, en, en de overtuiging werd steeds groter dat dat werkte? Ja. Um, assistenten moesten weleens lachen als ik weer... Uh, uh, over uh, het thuisvond of over het werk begon. Um, maar uh, ze hebben er toch ook wel iets van, uh, van uh, meegenomen, denk ik. En kon u dat meteen, gesprekken voeren met patiënten? Nee, dat heb je moeten leren. Het heeft wel iets met, uh, met, met, met uh, aldoende leren te maken. En, maar ook met je natuur en je karakter? Ja, je, als je geen belangstelling voor je patiënten hebt... dan moet je geen dokter worden. Zijn die er veel? Dokter zonder, Dokter zonder belangstelling? Ja. Ik, ik hoop van niet. Maar? Nou ja, ik ken er een enkele, maar het, het zijn er niet zo heel veel, denk ik. Nee. Dus u had die belangstelling wel, alleen had u had niet geleerd om, om met patiënten te praten? Nee, ben, nee, nee. Bent u daar goed in geworden? Nou, ik ben geen uh, psychiater um, in, de, in de formele zin van het woord. Maar ja, ik heb wel antennes ontwikkeld om uh, somberheid en uh, angst... en um, moeilijke karakters uh, te onderscheiden van uh, lichamelijke klachten... die uh, komen door um, kapotte onderdelen. Ja. Ja. Daar heb ik wel vaardigheid in gekregen. En, en toen u die overstap zo'n beetje geleidelijk gemaakt had... Uh, had u dan ook meer succes bij de patiënten? Werden, werden meer patiënten beter? Op, op mijn spreekuur wel. Uh, ik had een heel raar leven. Want op de verpleegafdeling waar je tot mijn 65ste gewerkt heb, daar kwamen natuurlijk mensen met ernstige ziektes... van het zenuwstelsel waar iets kapot was. Maar dan ging je naar je spreekuur. En daar kreeg ik vaak uh, patiënten met chronische pijn... waarbij de, de huisdokter dacht... Uh, nou, nou, nou moet u maar eens naar een academisch ziekenhuis. En, en daar was dan de ziel vaak wel heel belangrijk. Ja. Hoe langer de pijn duurt en hoe meer dokters zeggen... ja, ik kan niks bij u vinden. Of het is psychisch, dat is ook niet zo'n goede uh, uitspraak. Want dan voelen patiënten zich afgewezen. Maar, maar dat zegt u toch ook, het is psychisch? Nee, nee, ik heb het over zenuwcellen. Over, oh. Nee, ik heb het niet over de ziel. Want dat, dat is voor mensen niet te snappen. Dan denken ze, oh die dokter denkt dat ik me aanstel... of dat ik niet flink genoeg ben. Nee, ik heb het over zenuwcellen die niet goed werken. Oké, okay, maar de, de oorzaak is inderdaad een verslaafde zoon of we al heel lang niet meer goed slapen. Ja, maar u legt het uit aan de hand van die cellen. Ja, het zijn ook cellen waardoor je pijn voelt. Dat gebeurt ook in je hoofd. En ook cellen waardoor je zorgen maakt? Ja, die hebben dan contact met elkaar. Er, er zitten honderd uh, um, miljard zenuwcellen in je hoofd. Dat zijn er vijftien keer zoveel als dat de mensen op aarde zijn. En al die zenuwcellen communiceren met elkaar. Ja, daar kan je geen films maken. Daar moet je je wel iets bij voorstellen. Hmm. Ja. Um, even naar de huisartsen. Want u zei... Um, uh, dokters die, die zoomen steeds meer in. Die hebben steeds meer een kleinere specialisatie. Bij huisartsen is dat niet het geval. Nee. Z zijn er dan ook niet juist de huisartsen... die dat heel goed zouden moeten kunnen oplossen? Die Absoluut. Pijn? Huisartsen zijn de... zijn de belangrijkste mensen in de geneeskunde. Al zou je dat op de televisie niet zeggen. Want dan gaat het altijd over moeilijke operaties... en prachtige scans. Maar de huisartsen zijn het allerbelangrijkste. Zegt u dat omdat uw vrouw een huisarts is? Uh, ook een beetje. <laughs> um, maar ik heb zelf ook... ervaringen met huisartsen... die uh, als patiënt... Die, die, die, die, uh, die geweldig zijn. En... De huisarts is getraind in het uh, integreren van lichaam en ziel. De huisarts kan ook een patiënt goed lichamelijk nakijken. Maar soms moet de huisarts capituleren... omdat de patiënt per se naar de specialist wil. En dan moet je je... Um dan moet je er maar het beste van hopen. Want sommige patiënten gaan verdwalen in dat ziekenhuis. Want, want patiënten die denken ook, uh, die huisarts, ja, die weet toch eigenlijk niet. Ja, dan kan je nou wel zeggen dat dat, uh, dat dat vanzelf overgaat of geen kwaad kan. Maar er moet eerst een scan gemaakt worden. Het is een heel onderschat beroep dus dat van huisartsen. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, je kan ook niet alles weten, toch? Ze kunnen er toch ook niet overal verstand van hebben? Nee, maar ze kunnen wel um, uh, uh, klachten die de neiging hebben om vanzelf over te gaan... onderscheiden van klachten die uh, specialistische aandacht nodig hebben. Daar worden huisartsen heel goed in getraind. Ja. Voordat ik doorga, over, want we moeten straks al heel even... want er is over die huisartsen ook van alles te doen in de politiek... wil ik toch ook nog heel even aan u voorleggen. Maar eerst, want uh, mensen met psychische problemen of die, die, die niet goed slapen of zich veel zorgen maken... Die, die, die krijgen dan soms pijn in de rug of in de nek of in het hoofd. Gebeurt ja. het ook andersom eigenlijk? Dat, dat mensen wel een fysieke aandoening hebben... waardoor ze juist geestelijk heel erg in de war raken? Ja, ja, ja. Um, in mijn boek staat een voorbeeld van, het, van, een, van een man die woedeaanvallen had, waarbij die uh, mensen ging krabben en spugen. En die is heel lang onder behandeling van psychiaters geweest. En dan ging het ineens weer over. En dan had hij een, een paar weken later weer zo'n aanval. En dat, die aanvallen werden steeds heviger. En hij raakte zijn baan kwijt. En kwam tenslotte in ons ziekenhuis terecht... En en daar begon ook weer zo'n spuugaanval. En toen hij weer rustig was, toen uh, werd hij op, op onze verpleegafdeling opgenomen. En toen, toen hij de volgende aanval kreeg, toen heeft een hele snuggere assistent heeft, uh, zijn bloedsuiker bepaald. En die was onmetelijk laag. En toen bleek dat hij een tumor had uh, die uh, een heel klein tumortje in zijn alvleesklier die insuline maakte waardoor die voortdurend te weinig suiker in zijn bloed had. En dat verklaarde dat gedrag. Maar dat zijn wel hele uh, rare postzegels, Maar uh, die maken het vak wel spannend. Ja, maar dat, dus dat komt veel minder vaak voor dan omgekeerd. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is dan een soort detective hè? Ja, ja, ja, ja dat, dat is ook wel... wel... Het detectivewerk is, is ook wel een spannende kant. He, niet alleen maar uh, praten over slaat, slapen en, ja. en, en zorgen. Het, het is juist het, de combinatie ervan. En ja. detective en een beetje belangstelling. Want welk gevoel geeft dat? Als je als, je als detective dokter iets oplost? Ja, fijn <laughs> dan denk ja. je, ik, ik heb eens een keer iets goed gedaan. <laughs> nou, zo somber is het toch niet. Nou ja, maar dat, nee, dat, dat, dat, dat kleurt dan wel een paar dagen je, je humeur. Ja. Is dat ja. nog mooier dan, want u heeft ook onderzoek gedaan natuurlijk. Ja. Daar vind je ook van alles, kan ik me voorstellen? Ja, je, je, uh, je doet een mooi onderzoek met een duidelijke conclusie... waardoor de geneeskunde weer een heel klein eentje opschuift... en dat komt dan in een mooie tijdschrift, dat geeft ook voldoening. Wat ja. zijn de mooiste Eureka-momenten? Um, nou, dat dat, dat, dat, dat, ja, ik denk dat als je, iets, als je bij een patiënt iets vindt waarbij je een heel groot probleem kan oplossen, dat dat bijna net zo mooi is als um, wanneer je een brief krijgt van een toptijdschrift dat ze jouw artikel ja. hebben genomen. Dat, dat is allebei Te gek. geweldig, ja. ja. Goed, even, even dan weer terug naar de, de rol van de huisarts. Uh, er wordt nu gesproken in de politiek... en die, die, die partijen hebben allemaal verschillende programma's natuurlijk... maar de, de ene partij zegt uh, eigen bijdrage, ook voor het bezoek aan de huisarts. De andere partij zegt, uh, DSP zegt bijvoorbeeld... dat moet je absoluut niet doen... want dan gaan mensen niet meer naar de huisarts... en dat kost uiteindelijk op de lange termijn nog meer. Uh, waar staat u in die discussie? Nee, ik geloof niet aan, uh, aan uh, bijdragen aan de poort... Uh, want dan blijven de verkeerde mensen weg. Hè. De, de mensen die, die voortdurend uh, bezorgd zijn over hun eigen lichaam... Uh, hoewel dat niet nodig is, die, die, uh, die betalen dat allemaal wel. Uh, en de mensen die denken, nou ja, ik verwaarloos dat maar even. Ik zit toch al krap, ik ga maar niet. Die hebben juist iets engs. De, ik vind dat heel gevaarlijk, betalen aan de poort. En er zijn, er zijn betere manieren om, uh, om de gezondheidszorg goedkoper te maken... Oneindig geld is er nooit. He. Je zal altijd grenzen moeten trekken. Dit kan wel, dit kan niet. Maar het kan wel goedkoper. Ja. En, en hoe, hoe dan? Is dat dan met name door, door minder aan behandelingen te doen? Nou, door, door, door, door uh, de, de ziekenhuiszorg. Ik denk niet dat de huishoudenszorg goedkoper kan. Die, die is hartstikke goed en dan moet je moet je beschermen. Ziekenhuiszorg kan goedkoper als je de dokter meer tijd geeft om uh, met de patiënt te praten, uh, wat, uh, wat een hoop duur onderzoek voorkomt. En een hoop uh, toevalsbevindingen die weer op zichzelf uh, vervolgscans... en zorgen geven, een nieuw onderzoek. Maar dan moet je af en toe ook eens nee zeggen tegen een patiënt. Van uh, nee, beter geen uh, scan. Maar dat, dat gesprek duurt een kwartier. En als je uh, de dokters betaalt met stukloon, want zo is het nu... Uh, hoe meer patiënten je ziet, uh, hoe, uh, hoe hoger uh, het inkomen. Dat, dat is een verkeerde prikkel. En dan wil ik niet zeggen dat, uh, dat dokters geldwolven zijn. Maar het is toch iets wat op de achtergrond speelt. En als je artsen in loondienst zou nemen... en dat is heel uh, verkeerd in de ogen van veel dokters... want die zien zich altijd nog als hoeders van het vrije beroep. Um, maar dan zou je dat probleem veel minder hebben. En dat, dat creëert allemaal visioenen bij sommige mensen... van ambtenarenmentaliteit en 9 tot 5 en koffiepauze en lunchpauze. <hijde> maar dan vergeten mensen dat kinderartsen voor het overgrote deel... al lang in loondienst zijn... en niemand zal beweren dat kinderartsen niet hard werken. Dat gaat heel goed. Ja. En waarom zouden andere dokters dat niet kunnen? En dan kun je meer uitgaan van wat is goed voor de patiënt... wat is goed voor de gemeenschap. En dan hoef je minder aan je, aan je eigen loonstrookje te denken. Ja, en gaan ze dan veel minder verdienen ook, de artsen? Wat minder, ja. Maar ja, ambtenaren salaris voor een specialist is helemaal niet slecht, hoor. Ik kan erover meepraten. Ja, heeft het gehad, hè? ja, universitair ziekenhuis. Ja. Uh, maar het klinkt een beetje tegenstrijdig. Langer met een patiënt bezig zijn uh, en toch bezuinigen. Ja, je zal wat meer dokters nodig hebben. En die, uh, maar gewoon minder betalen. Die, die verdienen iets minder. Maar, maar er wordt minder geproduceerd. Ja. Hè? Want uh, ziekenhuisdirecteuren die, uh, die gaan adverteren. Uh, er zijn soms uh, specialisten die al onderaan hun brief aan de huisarts... ongeacht waar het over gaat schrijven PS, wist u dat u bij ons... en dan komt er iets, een scan en een, een dit voor dat probleem. Rugpijn, meteen een, een MRI-scan van de rug... als het een paar weken bestaat. En een consult van een neuroloog Binnen drie dagen kan uw patiënt terecht. Dat is gewoon reclame. En sinds wanneer trekken we patiënten naar het ziekenhuis toe? Ja, marktwerking, hè? Ja, maar sommige politici denken dat, dat het ziekenhuis een winkeltje is. En dat is het niet. Het is een instelling voor gezondheidszorg ten bate van de gemeenschap. Het ja. is geen winkeltje. Maar wel een gemeenschap die steeds mondiger wordt. Hè? Dus die zeggen, ja, ik wil wel een scan. Of ik wil wel dit, of ik wil wel dat. En ja, maar de dokter en... moet nee kunnen zeggen zonder dat het hem in zijn eigen portemonnee scheelt. Ja, maar ja, goed, dan heeft hij nog met de boosheid van de patiënt te maken. Ja, maar dan heeft hij de tijd om het uit te leggen. <laughs> en dat lukt in de meeste gevallen wel. Ja, meestal wel. Goed, meneer Van Gijn. Jan Van Gijn is te gast in Kasteluna. Emeritus Hoogleraar Neurologie. Was uh, verbonden aan het UMCU Neuroloog. Was ook uh, nog eens hoofdredacteur van het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. Dat kost ook twee dagen, geloof ik. Hè? Daar was u twee dagen mee. Nou, twee ja. halve dagen. Plus uh, het hele weekend uh, stukken Maar ja. <laughs> oh, Dat was leuk. Dat was ja, hobby. Ja. We gaan uh, even wat muziek luisteren. Want u heeft muziek meegenomen. Ja. Wat heeft u meegenomen? De elegie van Foray... En... Um, nou uh, komt er iets heel anders. Um, um, mijn vrouw en ik hebben um, twee maanden geleden onze oudste zoon verloren. Een hele bijzondere jongen. Als, als jongetje was hij heel teer en, en gevoelig. En later is daar een man omheen gegroeid die heel creatief en heel sportief was. Hij was... Uh, persofficier van een groot veilinghuis in Amsterdam en uh, deed dat op een uh, fantastische manier. Hij was ook redacteur van mijn boek. Hij heeft mij geholpen met, uh, met taal en met uh, uh, allerlei... Uh, hij was historicus, hij heeft geschiedenis gestudeerd. Hij heeft dus op een, op een, uh, door de bril van een niet-arts naar mijn tekst gekeken en hij heeft daar... Allerlei dingen uitgehaald. Uh, wijdlopigheid, uh, vaagheid, ijdelheid. Ja. En, um, en hij was ook heel sportief. En bij het beoefenen van zijn sport... Uh, is hij boven op de Alpen, waar hij heel gelukkig was... ik sprak hem kort daarvoor... is hij uh, door een uh, combinatie van uh, ongelukkige toevalligheden... in een diepere ravijn gevallen. En dat was voor mijn vrouw en ik... Um, ja, iets waar we nog steeds mee worstelen en wat nog steeds niet te bevatten is. En ja. bij de herdenkingsbijeenkomst voor Maarten hebben we de muziek gespeeld die u denk ik voor een deel gaat horen, want het duurt zes minuten, dat is een beetje lang voor dit programma. Laat de uh, elegie van uh, Gabriel Foray nog heel even staan. Maar uh, dat moet toch gek zijn nu om hier naar te luisteren? Ja, heel bijzonder. Luistert uw vrouw nu, hè? Ja. En waarom deze muziek op de begrafenis? Ja, Maarten hield van Fouré. Hij heeft zelf ook viool gespeeld. Hij had ook uh, allerlei moderne muziek... Uh, die mijn vrouw en ik niet snappen waar hij van hield. Maar uh... ook dit. dit en het is wel. stemmige muziek. Ja. Als je dan even of die... Connectie tussen lichaam en geest. Hè? Merkt u daar nu zelf iets van? Ja. Ja, als je... Als je, als je heel erg bedroefd bent... Dan, uh, dan kun je je lichaam meer voelen. Maar je kunt ook je lichaam minder voelen. Uh, je, je bent dan even geen lichaam meer. Dus dat, dat kan twee kanten opgaan. En welke kant gaat het bij u op? Oh, dan, dan, dan voel ik niks meer. Dan ben ik helemaal, ben ik helemaal weg. Huh. Even terug naar het vak. Ja. U bent emeritus hoogleraar. U bent gestopt als hoofdredacteur. Ja. Behandelt ook geen patiënten meer? Nou, ik heb uh, na mijn 65 e nog vijf jaar nagediend. Um, want als je... Het ziekenhuis een beetje als je wereld beschouwt uh, naast je gezin... En, en er is niet zo heel veel daarnaast... dan, uh, dan is het heel moeilijk als dat op je 65 ste ineens ophoudt. Dus ik ben uh, met goed vinden van mijn collega... Een, een tijdje doorgegaan in een ondergeschikte rol. Ik heb uh, op de politiek uh, de rol van supervisor gespeeld... en ik heb bij het pijnteam uh, de rol van neurologisch consulent uh, vervuld. Dus ik heb eigenlijk... Uh, Vijf jaar lang nog patiëntenzorg gedaan, een paar dagen in de week. Zonder dat ik over geld of over personeelszaken ja. hoefde te praten. Ik ben echt dokter geweest. Of was het omdat u geen afscheid kon nemen van dat vak? Ja, de, de, ja dat was zo. Um, en, en dan kan je het vak nog eens even in zijn zuivere vorm beoefenen. Zonder, <laughs> Eindelijk. zonder managers. Ja, daar heb je dan helemaal niks meer mee te maken? Nee, ik groet eens in de gang. Uh, en dan dacht ik bij mezelf... Uh, ik hoef niet meer uh, met jou over geld te praten. En, en daar was ik dan blij om. En wa ja, dat snap ik. Maar waarom, maar waarom is, dat, is dat nou zo'n mooi vak? Dat je dat ook na je pensioen nog ja. wil blijven doen. Ja, waarom word je dochter? Uh, uh, dat is uh, Waarom wordt het een. Maar vooral, waarom blijf uh, je? Uh, uh, ja, er zijn mensen die iets anders gaan doen. Um, ja, het wordt steeds completer. In het begin denk je alleen maar aan, aan, uh, aan, aan de biologie. En aan het uh, repareren. En dan komt later die, uh, die, die, die ziel erbij. Of dat, dat, dat ongrijpbare lichaamgeest. En dat is allemaal zo mooi. En uh, je wil ook zo graag jongere mensen over onderwijzen. Assistenten die, die met dat probleem worstelen... van ik kan niks vinden en die, en die patiënt denkt toch... er is iets mis en hoe, ik kan daar niet goed mee omgaan. En je laat die assistent zien uh, hoe, hoe je daarover in gesprek kunt komen... met de patiënt zodanig dat je elkaar niet afstoot. En die assistenten gaat dat dan ook leuk vinden. Ja, dat, dat is geweldig. Um, dus het is een combinatie van patiëntenzorg en onderwijs. En dat is heel moeilijk om los, om los te laten... Na vijf jaar kon ik dat wel weer hoor. Na vijf extra een jaar. Omdat het maar... moest. Of, uh... Nee, er moest niks. Maar ja, weet u, ik las een heleboel neurologische tijdschriften. En ik ben natuurlijk in die vijf jaar ook een beetje. Ik, had... ik werkte niet elke halve dag ook wel eens een beetje gaan kijken... wat te beleven was buiten de geneeskunde. En, uh, en ik las niet al die neurologische tijdschriften meer. Dus je ziet langzamerhand het vak uh, een beetje anders worden. Je, je ziet de organisatie een beetje anders worden. En dan is vijf jaar net uh, een mooie, mooie tijd. Een mooie buffer. Ja. Ja. Nog even naar een puntje uit de actualiteit. Uh, er wordt ook wel gesproken over uh, de behandeling van, van hele oude mensen... die soms uh, om drie weken langer te leven een hele dure ingreep krijgen. Ja. En, Denkt u daar, of heeft u daar misschien ook als dokter toen, maar denkt u daar nog steeds wel eens over na? Nou, hoe ver moet je daarin gaan? En als je, als je toch moet bezuinigen, kun je dan ook daarop bezuinigen? Ja, de, het is altijd heel moeilijk om een categorie te, te noemen. Um, want, want dan krijgt zo'n bezuiniging een gezicht. En dan komt er iemand in de krant die zegt: Voor mij is er geen geld meer. En, en dan zegt iedereen: Oh, wat een schande. Maar het is duidelijk dat, um, dat we niet alles meer kunnen betalen wat er kan. Dus er moeten sommen gemaakt worden... wat een extra levensjaar in goede kwaliteit... een extra levensjaar met veel pijn, dat wil niemand. Uh, een extra levensjaar met goede kwaliteit, wat dat mag kosten. En die, en die sommen zijn onvermijdelijk. Hoe... Maar de grens bepalen is ook lastig, want wat is goede kwaliteit? Dat is voor de een iets heel anders dan, dan voor de ander, kan ik me voorstellen. Ja... Uh, dat is waar. Um, uh, dat is waar. Um, maar dan, een, een patiënt kan altijd zeggen: stop voor mij. Ja. Uh, dat, die, die vrijheid heeft iedereen. Ja, maar er zijn uh, natuurlijk wel patiënten die nooit willen stoppen. Maar de patiënten die nooit willen stoppen, daar zijn, daar, daar, daar zijn die onvermijdelijke sommen voor. En die, iedereen duikt daarvoor weg. De dokters duiken er als eerste voor weg. Politici vinden het ook ongemakkelijk. Maar het is onvermijdelijk dat je sommen moet maken. Een extra levensjaar mag zoveel kosten. En die, die worden als al stiekem gemaakt in de preventie. Wie, wie mag cholesterolverlagende middelen uh, gebruiken? Wie, wie krijgt ze vergoed van de verzekering? Nou, dan, moet je, en, en, dan zijn er bepaalde tabellen. Of je suikerziekte hebt, of je rookt, of je hoge bloeddruk hebt. En voor de een wordt het, uh, het middel wel vergoed, voor de ander niet. Die sommen zijn er al lang. Uh, op grond van zulk soort berekeningen, Maar dan, dat is iets anders dan tegen een bepaalde patiënt zeggen... uw pil op uw leeftijd is te duur. Nee. En wie moet uiteindelijk die beslissing nemen? Zijn dat toch de politici? De politici? Ja. Ja. Niet de artsen? Nee. Artsen moeten het uitvoeren, moeten het aan de patiënt uitleggen. Artsen moeten het niet... Uh, nee. maar, maar artsen zijn misschien wel net zo... Uh, ja, vasthoudend als patiënten zelf. Want die, willen ook, die, die zijn natuurlijk opgeleid om mensen beter te maken. Die gaan zeuren voor niet... hun patiënt bij de politiek, tuurlijk. En wat is nou een goed bedrag voor een jaar leven? Dat, dat, dat hangt er vanaf waar je leeft. Dat is in Afrika een paar dollar en, en, en dat is hier 80.000 euro. Ja, is dat een bedrag, 80.000 euro? Waar je nou ja. ja, die orde van grootte gaat het nu over. Ja. Dus, dus een, uh, dat kost dat kostte ook 80.000 gemiddeld? Nee, dat, dat kost het oh, dat niet mag, voor dat u. Mag, dat mag het uh, maximaal uh, kosten, ja. ja hè, dan, dan mag de gezondheidszorg per gewonnen levensjaar in goede toestand... Maar, maar, maar je weet het toch nooit aan het begin van het jaar wat er allemaal nodig is? Ja, maar... Uh, op een gegeven ja, moment is het geld op en dan zeg je het jammer. Nee, maar er zijn natuurlijk... Er uh, zijn natuurlijk gemiddelden. Niet iedereen wordt tegelijk ziek. Daar, daar, daar zijn schattingen van te maken. ja. Ik ga even zeggen wat we straks gaan doen. Want dit gesprek zit er al bijna op. Uh, en uh, Kaanse gaat na één uur door. Dan is meneer Van Gein naar huis. Maar uh, het is wel zijn... Nou, ik zou bijna zeggen liefde voor de huisarts... die ons uh, op deze vraag gebracht heeft. Want wij willen eigenlijk uh, gewoon positieve verhalen... positieve er ervaringen met uw huisarts. Dus uh, welke mooie verhalen... Van het bezoek aan de huisarts kunt u ons vertellen. En nou ja, meneer, u zei het al, huisartsen zijn ontzettend belangrijk. Poortwachters, zij kennen de patiënt, zij kunnen het hele lichaam overzien en de geest. Dus ze zijn belangrijk. Dat wordt misschien door mensen wel eens wat meewarig. Of in ieder geval, nou ja, het zijn niet de hoogste aangeschreven personen in de medische wetenschap. Maar dat moet veranderen, zegt u. Ja, dus daar gaan wij mee beginnen vannacht in Kazaloen. Dus ik zou u zeker aanraden ook twee uur te gaan luisteren dan. Um, nog, even, nog even een tip voor, voor politici die nu met allerlei programma's bezig zijn. Um, heeft u iets wat, wat u ze kunt meegeven? Nog een, nog een weekje voor de verkiezingen. Maak van het ziekenhuis geen winkeltje. Ja, dus, niet, dus, dus geen marktwerking? Nee, heel verkeerd. En, <laughs> en is er nog meer? En hou de huisdokter in ere. Hou oh, de huisdokter, ja. Precies. Ik moet trouwens nog even telefoonnummer noemen... want dat ben ik net helemaal vergeten. Dus mensen die willen reageren uh, op die luisteraarsvraag... dus die uh, mooie ervaringen met de huisarts met ons willen delen... die kunnen bellen 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt uh, mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En voor de twitteraars, hashtag Casaluna. Bent u nu helemaal gestopt met werken of doet u nog iets? Gaat u nog een boek schrijven? Um, ik ben... Uh... Uh, gestopt met werken als uh, actief dokter uh, na mijn 70 En ik ben nu uh, student letteren. Student letteren? Welke ja. taal? Latijn. Latijn. Dat moet je toch van tevoren al kunnen als je dokter wordt? Uh, ja, maar dat kun je ook weer verleren. Ik ben het nu opnieuw aan het leren. Om de geschiedenis van de geneeskunde beter te begrijpen. Jeetje, wat een ambitie nog. Nou, heel veel plezier erbij. Dank u wel voor uw komst. En uh, nou ja, het allerbeste. Jan van Gijn was vannacht de gast in Luna. Wij maken nu plaats voor Hoorspel Het Bureau...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 Dat is veel. Ja. Ja, dat is veel. Tante Zus heeft opgebeld. Ze ja. zei dat jij vroeger, toen ze nog klein was... Ja. zo aardig voor haar was als ze het moeilijk had. Oh, nou, dat weet ik niet meer. Bij Om Jan kon je terecht voor een grapje, maar bij jou als je moeilijkheden zat. Ja, ja zulke dingen herinner je niet.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 Te... Te, te smal. Te klein? Uh, nee. N <slacht> niet... Niet... Niet te klein. Te smal. <laughs> Wanneer was dat? Dat... Dat was...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 Moet je niet uit dat taartje drinken? Nee. <sneaking> zet, zet, zet, zet maar weg. Oh. Uhm. Dan gaan we nu maar weg? Nee. Ik vind het pre prettig. Als jullie blijven. Dag, jongen.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 Uitruiklaar. Voor als de politie komt. De politie. Waarom zou de politie komen? Als vader dood is. Ga dan maar slapen. De politie. Pff. Het lijkt soms wel alsof je niet goed bij je hoofd bent. Wat wou je dan doen? Als de politie komt. En toe natuurlijk. Midden in de nacht. Ja, waarom niet? Jawel, bel. Als je vader dood is, kun je er toch niks meer aan doen. Nee. Maar ga dan maar weer slapen. Nou, is er nog niks aan de hand. Nou. Als jij dan ook maar gaat slapen. Ik ga ook slapen. Beloof je dat?